Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. en Soedan hebben hun ruzie over de verdeling van oliegeld bijgelegd. Volgens onderhandelaars hebben de landen op alle punten overeenstemming bereikt. Soedan en Zuid-Soedan liggen al sinds juli vorig jaar met elkaar overhoop. over de verdeling van de olieopbrengsten. en raakten in het voorjaar bijna in oorlog met elkaar. De Spaanse regering heeft nieuwe miljardenbezuinigingen aangekondigd.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 Met een half petter zet van zon, zee, Zandvoort en zomerhit.